Terreurbeweging ETA heeft afgekondigd. De Baskische regering vindt de stap van de ETA onvoldoende. De ETA zou het geweld helemaal moeten afsweren en de eigen organisatie moeten ontbinden. De ETA verklaarde vanochtend te stoppen met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskeland. In Congo zijn dit weekend twee zware scheepsongelukken gebeurd waarbij mogelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen. Gisteren brak op een rivier in het zuiden brand uit op een overvol schip. Volgens hun ooggetuigen konden maar enkele mensen zich in veiligheid brengen. Vandaag raakte in het noordwesten van Congo een schip een rots en verging. Daarbij zijn waarschijnlijk 70 doden gevallen. De Franse minister van Immigratie stelt zijn bruiloft uit omdat hij verstoord dreigt te worden door demonstranten. Minister Besson ligt onder vuur vanwege zijn strenge immigratiebeleid en het uitzetten van Roma-Zigeuners. Hij was van plan 16 september te trouwen in Parijs, maar verandert van datum en plaats nadat op Facebook was opgeroepen de ceremonie te verstoren. De 52-jarige Besson gaat trouwen met een 24-jarige Tunesische studenten. Het weer, vannacht helder en droog, morgen eerst zon, later toenemende bewolking... wordt 20 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. En zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Nou, we hadden hier een uh, aannemersbedrijf, maar zijn vader stuurt vrij platseling. En Henk had er altijd toch wel eens uh, door blijven leren. En hij kon een hele goede baan op een architectenbureau krijgen daar. Hm. En dat heeft hij toch gedaan. Ja, dus jullie zijn daarvoor daar naartoe gegaan. Oh ja. De kinderen mee, kinderen gingen daar studeren en bleven daar wonen. Ja. En jij ging toch terug? Waarom, ja. ging terug nou, um, waarom ging je terug naar Zandvoort? Nou, waarom ging je weer terug naar Zandvoort?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 ik, ik zou die leeftijd daarna kunnen gaan, want uh, dat staat allemaal geregistreerd, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het zijn uh, geen jonge bloemen meer. <laughs> Jullie hebben in ieder geval een gezellige ochtend nou, op ja, de woensdag. Ja, hebben een fijne ochtend, ja. Ja. ja. En steeds een ander soort uh, spreker is ja. het? Ja, ja. Leuk. En uh, jullie mochten het jeugdhuis van de kerk ervoor ja, gebruiken. Ja. En zijn er dan ook uh, christelijke vrouwen vanuit de kerk dan? Of, of, ja, er zitten in vrouwen. Er, iedereen is welkom. Ja, het is voor iedereen ook. Ja, en een Er zijn vrouwen, er zijn, uh, van onze eigen kerk, nog van vroeger, van de gereformeerde kerk. Ja, ook nog. Uh, buitenkerkelijke. En ze vinden het allemaal even gezellig. Dus, uh. Nou, dankjewel. Ja.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 Met Cor Dees in het programma Het Laatste Uur. En uh, ja, ik, uh, Cor, vertel eens. Uh, ja, ik hoorde dat je ook gelovig bent zelf. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik, ik had al gelovige ouders. En ik werd naar, uh, naar school gestuurd en naar catechisatie. Mijn vader was organist. Ik ging als kind vaak met me mee. Dat vond ik een prachtig om daar boven bij de dorp te ja. zitten. Ja. En, uh, en wat ik helemaal mooi vond.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 er was zelfs een mevrouw die aan het spiritisme was geweest. En dat was soms, als ik in de nachtdienst was, dat was wel eens angstig voor me. Gelukkig kon ik bidden. Ja, want die dingen die zijn niet in de Bijbel dat je daar beter niet mee bezig kan houden. Nee, halen, maar ik, die hè? mensen lagen daar. Ja, ja en daar moet, moet je ook niet mee bezighouden. Nee. Je, je moet wel weten wat je moet doen.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 Deed ik deed wat dagdienst en uh, dat die mensen erg verdrietig waren en dan zei ik, zullen we even bidden? Dat is altijd goed. Ja. Dat ze werden rustig en, uh, mm. en ja. ja. Denk je dat mensen ook kracht ervaren uit het gebed? Ja, dat weet ik wel heel zeker. Ja, vertel ja, ja Ik heb ook wel eens iemand gehad die helemaal niet geloofd was en die zei, wil je alsjeblieft met me bidden? Mm -hmm.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 Hmm. En daar gingen de mensen helemaal uit hun dak. Ik heb daar nooit zoiets <laughs> geks gezien. Zeg. Bij die voetbalwedstrijd. Bij die voetbalwedstrijd. Ja, ja. Gewoon, ik denk, daar, daar kunnen we mensen wat van krijgen. Ja, als ze zo ja. uh, helemaal wild gaan doen. Ja. Hè? ja, dat is wel apart eigenlijk, misschien ook. Hè? Dat, dat mensen gaan helemaal uit hun dak voor. Uh,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 Kennst mijn herz die sehnsucht in je als. Was...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 Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, hè? Ja. Verschillende ja, mensen met ja, verschillende ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, ik kan helemaal niet met een Bijbel overweg. En toen zei een oude weet je wat jij moet doen, je moet een kinderbijbel kopen. En dat voor oude kinderen. Dus ze zegt, lees die eerst maar. Ja, dat leest lees ze heel, heel makkelijk. Dat is een heel goed idee. Ja. Kinderbijbel legt het duidelijk en uit, hè? En kan he? het onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie? Of vroeger misschien, toen je Ja, op je we was. hebben iedere veertien dagen, ja, ik ben altijd naar bijbelstudie ja, gehad. Okay. En we hebben nu iedere veertien dagen, het is nu afgelopen in het seizoen, met Dominic Nicolai. Hebben oh, we hebben ja. Een ja. Dat is de missionairwerker van de protestantse kerk, hè, de hervormde kerk. Ja, ja. hij is, uh, komt uit Afrika, hè, die heeft altijd studie gegeven. En, ja, daar worden ze zeker jongen gepensioneerd. Dat heb ik vorig jaar al stem gezegd. Ik, uh, ik, ik niet, had ook ook met Dominic Verwijs gehad. Ja. En uh, ik mis het, ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en. En nou uh, zijn ze begonnen vandaag. Nou, wat leuk, ja. ja. En er komen er veel mensen, is dat leuk? Groepje? Nou, onze tafel onze zit vol, je moet er af en toe stoelen <lacht> achter zetten, ja. Ja, ik, ik, hoor ik uh, hoorde iets van tien of 15 mensen wel eens. Ja, dat niet? zal wel. Ja, dan zou ik ze zo moeten tellen even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 Tausend Tore, tausend Kirchen, Synagogen und Moscheen, tausend Klänge, tausend Düfte und Gesichter, tausendfach, doch dazwischen tausend. I'm just a kid.